ANWB Verkeersinformatie. Door werkzaamheden is de A28 Soesterberg richting Utrecht dit weekend afgesloten. Daardoor staat er een file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... van 7 kilometer tussen Hoevelaken en Eenbruggen. En ook daardoor een file op de A28 Zwolle richting Amersfoort... van 4 kilometer tussen Nijkerk en het Hoevelaken. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht was eerder een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht tussen Gratem en Wessem... en de file is daar 2 kilometer. Er wordt ook gewerkt op de Van Brienenoordbrug op de A6... 16 Breda richting Rotterdam. Tussen knoop het Ridderkerk en de Fabriande Noordbrug staat 4 kilometer file. En voor Rotterdam-Veienoord daarom ook 2 kilometer file. A28 Hogeveen richting Zwolle. Daar is het asfalt slecht tussen Zuidwolde en de wijk. De rechterrijstrook is dicht en de file is 2 kilometer.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 En raciale spanningen in Oude Pekela. Wat is er waar van al die geruchten? Dat en meer in KRO Brandpunt. Vanavond om kwart over tien op Nederland 2. Langs de lijn. Met Tom van het Hek. Goedemiddag, bijna vier minuten over twee. Langs de lijn is er gewoon hoor, tot zes uur vandaag met tennis. De achtste finales van het uh, toernooi in Parijs. Het careful nooit het beslissende wedstrijd bij de mannenhandballers... tussen Volendam en de Limburg Lions. Barcelona, Catalunya moet ik dan natuurlijk zeggen. De Grand Prix, de MotoGP is daar, de MX2. Sebastian Timmerman gaat het voor ons volgen. En in Scheveningen doen we het beachvolleybal. EK-finale bij de vrouwen en de mannen. Beide met Nederlandse koppels in de finale. Er wordt gegolft, de Dutch Ladies Open. Bij Vlaardingen, dat volgen we. Criterium eh, Dauviné volgen we natuurlijk. Dat is wielrennen, de proloog daarvan. En we kijken terug op de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands Elftal gisteren 6-0 tegen de Ieren. 1981 en ja, nog steeds vrolijk, hè? De Nolens met I'm in the mood for dancing. Ook vrolijk is natuurlijk het beach volleyball. En helemaal met al die Nederlandse inbreng in Europese finales, Lars Geert. Ja, daar word je heel vrolijk van. In dit geval gaat het om Sanne Keizer en Marleen van Iersel. Die eigenlijk sinds vorig jaar al enorm aan de weg timmeren op het internationale circuit. En dit is de beloning daarvoor. De finale van het Europees Kampioenschap. De eerste finale van een EK waar beide vrouwen in staan. En zij spelen tegen het Griekse koppel Sartjani Alvaniti. Uh, mooie namen uit Griekenland. Um, Alvaniti een bekende naam ook in het beachvolleybal. Zij werd al Europees Kampioen in 2005. Toen met een andere partner. Ze doen het nou met de 31-jarige Tsad Tiani. En heeft een, een zeer goede weg, dat koppel heeft een zeer goede weg afgelegd naar deze finale. Maar het is op dit moment Keizer en Van Iersel die het voortouw hebben genomen. Want zij staan voor in de eerste set. 10-6 in een enigszins fris Scheveningen, moet ik zeggen. Ja, het was verwacht. Het is gelukkig wel droog. Maar dat zorgt ervoor dat de tribunes hier in het beachstadion op het strand... maar ongeveer voor de helft gevuld zijn. 10-6 dus de voorsprong van Keizer en van Iersel in deze finale van het EK. 11-6, moet ik zeggen. Van Iersel scoort met een prachtige service. Ik wil al zeggen, we gaan handballen. Volendam tegen de Limburg Lines. Derde beslissende wedstrijd Frank Wielaert in Volendam, hè? Ja, in Volendam en aan het einde van deze middag... Weten we weten wel wat althans aan het einde van deze wedstrijd. Want dan is het nog lang niet het einde van de middag. Maar uh, dan weten we in ieder geval wie er kampioen van Nederland is. En of de Lions een serieuze uitdager zijn gebleken. In deze finale van uh, Volendam. Dat uh, de titel verdedigt. En uh, de afgelopen jaren veelval, veelvuldig titels heeft gewonnen, natuurlijk. En er eigenlijk wel van uitgaat dat dat vandaag ook wel weer zal gaan lukken. Een beetje geholpen door de gedachte dat uh, Nicolo Miritschi, de sterfspeler aan de kant uh, van Lions Geleen. Dat hij er niet bij is. Die is geblesseerd. Heeft zijn sleutelbeen eventjes uit de kom gehad. En kan vandaag dus niet meedoen. Hij zit zich te verbijten langs de kant. Want zijn ploeg staat na acht minuten achter met 4-1. Volendam dus uitstekend gestart. De sporthal hier helemaal uitverkocht. Er staan buiten nog mensen te smeeken. Of ze alsjeblieft naar binnen mogen om dit feestje mee te maken. Maar het gaat echt niet meer. Ze staan hier tot beide deuren helemaal volgepakt in deze sporthal. En het is ook een orkaan van geluid en daarin moeten Lions zien overeind te blijven. Dat is in de openingsfase bijzonder lastig gebleken. Weliswaar hier de eerste wedstrijd van deze serie. Verrassend weten te winnen na een verlenging de Lions met 38-36. Daar schrokken ze wel even van bij Volendam. Maar ze tokken het weer recht in Geleen in de terugwedstrijd. Door daar met drie doelpunten verschil te winnen. En vandaar dus vandaag de derde. En allesbeslissende wedstrijd in Volendam. Tussen regerend kampioen Volendam. Kijken of zij hun titel kunnen prolongeren. Tegen Lions uit uh, Geleen. En tot nu toe gaat het prima. Want na negen minuten, dus 4-1 voor Volendam. Dan gaan we naar uh, ja, Barcelona. Het is uh, geen uh, land natuurlijk. Maar het heeft wel een eigen Grand Prix. De Grand Prix van Catalonië. Hans Verloos Noord, de grote man. Is onze landgenoot eigenlijk al in actie geweest vanochtend. Ja, die is in actie geweest Jasper Iwema in de Moto3-klasse. Die duelleerde om de dertiende plaats. Dat geeft dan nog altijd recht op uh, drie punten voor het wereldkampioenschap. Maar ja, hij zat in een groepje van zes man. En hij eindigde daarin als derde. Ja, en dan heb je net geen punt. Zestiende dus Jasper Iwema, heel jammer. Hij kon niet aanknopen bij het succes van twee weken geleden in Frankrijk. Op dit moment in de baan de MotoGP-klasse. En we hebben een prachtige kopgroep van vijf man. Dani Pedrosa, de Spanjaard, heeft de leiding voor Gorgo Lorenzo. Andrea Dovizioso, Kel Crutchlow. En op de vijfde plek is het Casey Stoner, de titelverdediger in deze klasse. Op dit moment even een momentje dat Lorenzo in een poging om wat dichter bij Pedrosa te komen zich verremt. De bocht wat ruim neemt, maar hij haalt de bocht wel. In tegenstelling tot zijn teamgenoot, Ben Spies, Want dat is de verrassing geweest, toch de eerste twee ronden van deze wedstrijd. Naar de kop ging die vanaf de tweede startrij. Probeerde toen om die eerste plek vast te houden door eventjes Pedroza eruit te remmen. Nou dat lukte helemaal niet. Spies raakte buiten de baan. Hij kwam met lage snelheid ten val. Maar de Amerikaan, de man die vorig jaar de TT van Assen won, waar we nog niets van hadden gezien dit jaar, had hier toch even willen laten zien dat hij nog steeds bij de top hoort. Maar de Yamaha fabrieksrijder rijdt nu achteraan mee. Hij kon de motor weer starten en heeft hier een hele grote kans laten liggen. Er zijn nog 19 ronden te rijden in de grote prijs van Catalonië... met nog steeds Pedroza aan de leiding. Maar Lorenzo zit er vlak achter. En dan gaan we naar andere motoren en het zand. En dan hebben we het over de MX2-klasse. En dan hebben we het dus over onze landgenoot Jeffrey Herling... Sebastian Timmerman, het eerste manje is al gereden hè, vanochtend. Die is inderdaad verreden tussen 12 en 1 op het circuit van Saint-Jean d'Angely. Een keihard circuit waar de stenen de rijders nu en dan om de oren vliegen. En daar deed Herlings het heel goed, want hij wint die eerste march in die MX2-klasse. En Tommy Sul, zijn grote concurrent in de stand om de wereldtitel, komt niet verder dan de derde plaats. Dus, dus loopt Herlings vijf punten uit op de Brit Herlings. Die als derde zo'n beetje wegging, gisteren als tweede geëindigd achter Seul in de kwalificatie -heed. Betekent dat Sul helemaal aan de binnenkant stond achter het startrek Herlings daarnaast. En we zagen direct, zoals we dit seizoen wel vaker hebben gezien... ...een duel in de eerste meters tussen die twee... ...waarbij de een spreekwoordelijk de deur voor de andere probeert dicht te gooien. Nou, dit keer was het Herlings die dat een beetje deed bij Sul. Seul daardoor pas als 18e uh, vertrokken. Als achttiende kwam hij door na de eerste ronde... ...moesten ze een inhaalrace gaan doen. Kwam nog uiteindelijk wel terug naar de derde plaats... ...achter Herlings en Herlings zijn teamgenoot... ...Jeremy van Horenbeek uit België. Maar verder dan dat kwam Tommy Sul niet meer Herlings verder... Onbedreigd. Van Horenbeek kwam op een gegeven moment tot op een seconde of drie. Daarna gaf Herlings weer wat gas bij en liep hij uit na zo'n acht seconden verschil aan de finish van Horenbeek. Dus tweede, Seul derde. Betekent dat het verschil 25 punten is tussen Herlings, de leider in de stand om de wereldtitel, en Tommy Seul. Straks de tweede mans. En in zo'n mans is maximaal 25 punten te verdienen. Dus dat is een lekkere buffer die Herlings op heeft gebouwd naar die eerste mans van de Grote Prijs van Frankrijk. Klenkoldenov, de andere vaste Grand Prix rijder in de MX2-klasse werd 22e... ...en kwam daarmee uh, niet in de punten. MX1, zeg maar de MotoGP van de motocross, de koningsklasse... ...heeft uh, de eerste match er inmiddels ook op zitten. En daar wint uh, Antonio Cairoli... ...de drievoudig wereldkampioen van de MX1-klasse. Hij houdt daar een heel peloton Fransen achter zich. Gauthier Paulin wordt tweede voor Christophe poussel Xavier Boog. En belangrijk voor Antonio Cairoli is dat de Belg... Clement Dessal niet verder komt dan de vijfde plaats. Dus ook Cairoli uh, die... Uh, aan de leiding gaat in de stand om de wereldtitel, loopt uit na die eerste mars. Het is nu uh, uh, pauze, althans, er wordt wel gereden, maar niet... door de Grand Prix-klassers op het circuit van Saint-Jean d'Angélie. Dat duurt allemaal tot uh, net na drieën, vijf over drie. Dan gaat de tweede mars in de MX2-klasse van start. En er wordt ook gefietst in Frankrijk, allemaal een beetje richting die grote tour natuurlijk. En een klassieke koers daarvoor is altijd de Dauphiné liberé Criterium du Dauphiné liberé en die gaat vandaag van start, Joris van den Berg. Klopt helemaal. Dat is een echte opwarmkoers voor de Ronde van Frankrijk. Eén van de twee. Komend weekend begint dan ook de Ronde van Zwitserland. Daarin zitten de grote Nederlandse klasse mensrenners... zoals Geesink, Mollema, Kruiswijk en Poels. En daarin zitten ook Werden, Koenegel, Leipheimer en Frank Slek. Maar de rest is hier. En dat is dus zo'n beetje... Wiggins, Evans en Die slek Menshoff, de twee Sanchezen... Tony Martin, Nibali en de Belg van Den Broek. En ze beginnen vandaag met... Een een proloog van 5,7 kilometer op een middag waarop het miezert, een beetje regent. De omstandigheden dus niet altijd gelijk zijn. En er bovendien sprake is van een vrij bochtig parcours in een wat somber en duister Grenoble. Snelste tijd op dit moment Luc Durbridge, dat is een uh, tijdrijder van Green Edge, 6.39. Is een specialist is niet echt een man voor het klassement. Maar de mannen van het klassement zijn wel voor een deel al binnen. Tony Martin deed wat hij moet doen, een goede tijdrit afleggen. Hij geeft slechts... Vier seconden toe op Durbridge. Cadell Evans zit daar dan weer een tel achter. En Van Garderen, Veukler en Rogers zitten weer iets verder. Moeten nog starten. Dat zijn er niet heel veel meer trouwens. De twee Sanchezen, Luis Leon en Sabuel. Nibali en die Dennis Menshoff van Den Broek, Brejkovic. En als laatste zometeen om vier over half drie Bradley Wiggins. En de beste Nederlandse tijd staat op naam al een heel lange tijd. Hij is vroeg gestart als eerste van Lieve Westra. Hij is zeven seconden langzamer in de proloog hier dan Durbridge... Met een tijd van 6.46. Beachvolleybal, Europese finale. Nederlandse dames hadden een voorsprong genomen. Lars Keers. Die voorsprong hebben ze nog steeds. Het is 17-14 in het voordeel van Keizer en van Iersel. Het ging een beetje op en neer in het spel. Ze raakten de voorsprong van vijf punten die ze hadden langzaam eens even kwijt. Uh, dat komt vooral omdat de Griekse dames ontzettend ervaren zijn. En dan moet je ze onder druk zetten met de service. Dat lukt van Iersel nog wel. Maar Sanne Keizer zit er niet helemaal goed in. Een paar lullige ballen, zullen we het maar noemen. Die niet goed terecht kwamen. Waar de Griekse dames volkomen van konden profiteren. En zo die voorsprong of hun achterstand. Dat konden verkleinen op Keizer en Van Iersel. Inmiddels is Marleen van Iersel weer aan service geweest. En daar is die voorsprong weer. Zeker als de Griekse vrouwen fouten gaan maken. Dat hebben ze nog niet veel gedaan. Maar het is Adevan die de bal in het net serveert. En Keizer en Van Iersel daarmee een gratis punt geven. De voorsprong is 18-15. Het ziet er uitstekend uit voor de vrouwen in deze eerste set. We gaan het hebben over tennis in Parijs en voordat we het gaan hebben over wat daar vandaag allemaal gebeurt, want er gebeurt natuurlijk genoeg op dat prachtige Grand Slam-toernooi. Maar ik, we gaan toch maar even terug naar uh, ja, een beetje het einde van de dag gisteren. Het gebeurt niet zo vaak dat we op de zondag midden in zo'n Grand Slam kunnen zeggen: Nederland is er nog bij. En hoe mag ik bijna zeggen, hè, Rangsta Rus? Ja, inderdaad. Het was uh, Misha Krajček in 2007, kwartfinale Wimbledon. Uh, dat we inderdaad vierde ronde verder kwamen. En ik geloof dat we nou nog veel verder terug moeten... voordat dat de laatste keer op, op Roland Garros gebeurde. Ja. Brenda Schultz, jaar of 17 geloof ik geleden, 19. Ja, is een hele tijd terug. Prachtige overwinning op uh, Julia Gürges. ja En wat vooral opviel, en daar wordt vandaag toch ook wel veel over gesproken... dat die Gurgis toch eigenlijk alles uit de kast haalde... om Aranska Rus uit de, uit de wedstrijd te halen, ja, ja. uit de spel te halen... uit de concentratie te halen. Door te zeggen van ja, het wordt Donker, ik zie het niet meer, moeten we deze wedstrijd niet stoppen? Toen nog een blessurebehandeling uh, aanvroeg, die ook nog kreeg... terwijl er nou, uh, volgens heel veel niet zoveel met de Duitsers aan de hand was. Ja, ze liep een beetje hautain over de baan, die Julia Gurgis. Uh, vervelend en niet echt de sympathie van het publiek kreeg ze. Ze werd ook uitgefloten. En Aranska Rus, ja, heel zijn, die ging eigenlijk gewoon door waar ze mee bezig was. Trok zich niet zo heel veel aan van het toneelspel van die Gurgis. En won de partij, fantastische overwinning van Aranska Rus. En afgelopen ook zei, ook heel nuchter te reageren van ja, ja, dat doen wel meer meisjes, he. dat proberen wel meer meisjes. over Ja, ik heb het wel gezien, maar ja, het doet me eigenlijk niet zoveel. Ik let gewoon vooral ah. op mezelf en niet uh, op mijn tegenstander. We gaan eens even, uh, voordat we over tennis van vandaag verder gaan praten, uh, de reactie van Ruster er nog even bijhalen inderdaad. Gisteren uh, Edwin Peek sprak met haar, dus na die partij, nadat ze in drie sets gewonnen had van die als 25e geplaatste Duitse Julia Kürges. Aranska, gefeliciteerd. Wat een fantastische zege is dit.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 Mooi gejuich van de Nederlandse kolonie. Langs de Rus, we praten zo verder over het tennis van vandaag. Gaan we gaan eerst even naar Lars Geerts. Eh, want ze zitten allemaal aan de kant even. En dan is er een set gespeeld, hè? Ja, dan zijn we voorbij. Nou, je hoort het gejuich hier ook op de tribunes. Het is Keizer en Van Iersel die de eerste set pakken met 21-17 van Iersel, die met de service ontzettend belangrijk was. Ervoor zorgde dat er weer een kleine voorsprong opgebouwd werd. Het Griekse koppel, de tegenstanders werden daar zeer nerveus van. Gingen fouten maken. En dat zag je ook wat op setpoint was het Arvaniti Die de bal uitserveerde. En daarmee de Nederlandse vrouwen de eerste set bezorgde. De tweede set is inmiddels begonnen. Van Iersel is opnieuw opdreed. Het staat 1-0 alweer voor het Nederlandse duo Keizer en Van Niersom. Ja, we gaan weer verder praten met Mark Brasser, Mark, Want het eh, tennis ja, gaat gewoon door. Dus we hebben net rust gehoord. Die komt vandaag eh, niet in actie. Maar een heleboel anderen wel. Het zijn allemaal achtste finales. Hè, we gaan op weg naar de kwartfinale. Zijn er al eh, bijzondere dingen aan, aan het gebeuren of al gebeurd? Nou, er gebeuren inderdaad wel bijzondere dingen op het moment. Inderdaad, de achtste finales. De eerste partijen vandaag in de vierde ronde. De, de jongens en de meisjes zijn naar huis. De echte mannen en vrouwen die zijn over. Je, je mag zeggen dat het toernooi vandaag echt gaat beginnen. Zeker als je ook kijkt naar het programma. Tsonga-Wavrinka vandaag. De mooiste partij van de dag misschien wel. Berdig tegen Del Potro. We zien nog Federer tegen Gauvin. En nu op het centercourt. Novak Djokovic tegen Andrea Seppi, de Italiaan. Hele interessante partij. Djokovic op een 3-0 voorsprong. Hij werd toen teruggebroken. Djokovic op Love door die Seppi. Het werd 3-3. Het werd vervolgens 4-4. En toen Djokovic weer 40-0 achter op eigen service. Weer werd hij gebroken. Niet op Love. Hij maakte in die game nog één puntje. Het werd 5-4 voor Andrea Seppi. Djokovic kreeg toen nog wel bij die stand van 5-4 een breakpoint. Maar een geweldige score. Een backhand langs de lijn van Seppi. Veel risico genomen daar van de Italiaan. Maar het pakte goed uit. En Seppi won vervolgens de eerste set met 6-4. Andrea Seppi 28-jarig Italiaan als 22ste geplaatst. Heeft de Afgelopen weken, maanden heel erg gewerkt aan zijn loopvermogen. Um, zijn zelfvertrouwen is toegenomen, zegt hij. Hij heeft zijn service, heeft hij toch, ondanks die, die, die, die ja, 28 jaar, zeg maar, uh, kan hij toch nog verbeteren, kan hij toch nog leren. Uh, en ja, dat betaalt zich toch wel uit. Want hij speelt ontzettend goed. En Djokovic heeft het op het Court echt ontzettend moeilijk. Moeilijke ja, omstandigheden ja. ook. Het is, het is winderig, het is een stuk uh, minder warm dan de afgelopen dagen. Fris zelfs. En vooral die, die wind is verraderlijk. Maar Seppi heeft ook in de tweede set alweer een break voorspel. Staat 3-2 voor en serveert nu zelf voor een 4-2 voorsprong. Dus het, het zou wel eens zo'n dag kunnen zijn. Vrouwentoernooi, eh, want daar wordt natuurlijk ook in gespeeld. Er is al één eh, kwartfinale, is er al bekend. Sara Erani won van oud-winnares Svetlana Kuznetsova. 6-0 en 7-5. Eh, dikke uitslag, toch wel. Aardige tweede set. En Angelique Kerber, de Duitse, die won van Petra Martic. Dat is dat meisje wat in de eerste ronde won van Michaela Krajicek. Dus krijgen we een kwartfinale tussen Erani en Angelique Kerber. Op de tweede baan hier op Roland. Daar staat ook een nummer 1 van de wereld. Dan bij de vrouwen. Dat is Victoria Azarenka. En net als Djokovic heeft ook zij het ontzettend moeilijk. Ze speelt tegen Dominika Tsibulkova. Die komt uit Slowakije. Misschien bij het grote publiek niet zo heel erg bekend. Maar goed, ze staat in de top 20 van de wereld. Is dus ook geplaatst hier op Roland Garros. En heeft de eerste set heel makkelijk gewonnen met 6-2. En staat nu 4-2 voor in de tweede set. Dus Djokovic heeft het moeilijk. Ja, en de uitschakeling is er al bijna van Victoria Azarenka. Alhoewel we hebben er in de eerste set ook zien. Uh, ja, zien, zien strompelen, zien strugglen, om het zo maar eventjes te zeggen. En toen trok ze die partij er uiteindelijk uh, toch nog uit. Maar ja, deze, tegen deze Tsibulkova die gewoon goed speelt. Wordt het ontzettend moeilijk voor de nummer 1 van de wereld om, uh, om door te gaan naar de volgende ronde. De twee nummers 1 van de wereld hebben het dus lastig. Djokovic heeft het moeilijk tegen Seppi. Azarenka heeft het moeilijk tegen Tsibulkova. Ja, en dit is pas het begin van de vele mooie partijen die nog gaan komen gaan we naar het handbal weer. Frank Wielaert, je had een vliegende start van Volendam. Hebben ze dat kunnen vervolgen? Nee, dat hebben ze niet kunnen vervolgen. We zijn 18 minuten onderweg. Inmiddels 19 minuten onderweg zelfs. En het is 5-3 van een 4-1 afstand waar we vandaan kwamen. Voor in het voordeel van Volendam. Daarna duurde het even voordat de Volendammers weer gingen scoren. Om precies er zijn 6 minuten. En dat was de periode waarin Lions weer in de buurt kwam. Van 4-1 terug naar 4-3. Toen kwam er een straf voor Marco Vernooi, die moest naar de kant. Dat was ook de periode waarin de vijfde treffer gemaakt werd, de tweede op de middag van Niels Rijgersberg. En nu een strafworp, dat zou de tweede treffer moeten worden. En dat wordt het uiteindelijk ook uh, van Joey Duin vandaag. En uh, zijn tweede strafworp betekent een 6-3 voorsprong in het voordeel dus van Volendam tegen... Uh, Lions, dat nog altijd met een man minder staat. Want er is inmiddels ook een tweede straf uitgesproken tegen Lions. En die moeten dus met zijn vijven knokken tegen zes verdedigers op dit moment tegen Volendam. Want Lions is wel in de aanval om die achterstand weer een beetje te verkleinen. Het was van tevoren wel te verwachten dat Lions het heel zwaar zouden gaan krijgen. Omdat hun topschutter ontbreekt. Ja, dan moet je dus andere manieren gaan bedenken. En je zag in het begin de onzekerheid er een beetje van afkomen. En daarna nam de wilskracht het een beetje over voor Lions... En dat hielp ze weer terug in de wedstrijd. Dat is zaak voor de Limburgers. Om in de wedstrijd te blijven. Volendam nerveus te krijgen. En ze rare dingen te laten doen. Dat moet aan het einde van de wedstrijd gebeuren. Tot die tijd bijblijven En aanhangen. En zorgen dat ze bij Volendam dus nerveus worden. Voorlopig na een kleine 20 minuten spelen. Even een time-out. En een 6-3 voorsprong voor Volendam. Tegen Lions uit Limburg. Gaan we weer naar de grote mannen van de GP. Hans van je had het over een kopgroep. Vond ik eigenlijk wel een mooi woord. Bestaat die nog die kopgroep? Ja, maar die bestaat eigenlijk uit drie rijders op dit moment geen vijf man meer, want Kel Crutchlow en Casey Stoner in de, op de vierde respectievelijk vijfde plaats, die zijn wat afgeschud door door met name Andrea Dovizioso op de derde plaats... en vlak daarvoor Gorgo Lorenzo en Dani Pedrosa. Pedrosa aan de leiding in de Grand Prix sinds twee ronden overigens weer... want hij is een tijdje van die leiding verdrongen geweest... door zijn landgenoot Lorenzo. De man die op kop staat in de tussenstand voor het wereldkampioenschap. Maar Lorenzo maakte een foutje bij het remmen. Miste bijna de bocht, kon de motor onder controle houden. Verloor daardoor wel zijn eerste plaats. Maar ligt nu tweede en hij heeft een achterstand van ongeveer een seconde op Pedroza. Maar de vraag is... hoe gaan de banden van Pedroza en van Casey Stoner met name het houden? De Honda-fabrieksrijders... hebben allebei keuze gemaakt voor een harde band. De rest van het veld rijdt op een iets zachtere band. Zou wat meer grip moeten hebben. Maar de omstandigheden zijn een beetje somber in Catalonië. Het is warm, het is drukkend. Het regent net niet. Dus er kan hier nog van alles gebeuren. De eerste vijf. Die posities staan redelijk vast op dit moment. Dan een prachtig duel om de zesde plaats. Met Alvaro Bautista, Stefan Bradel, Valentino Rossi... Hij was op het podium twee weken geleden. Voor het eerst is lange tijd in Frankrijk. Nicky Heden. En ja, twee plekken daarachter rijdt de eenzame Ben Spies. Heel even reed hij op kop in de grote prijs voor Catalonië. Maakte een foutje, ging onderuit. En is nu bezig met een hopeloze inhaaljacht. Proberen iets van de schade te herstellen. Maar Pedroza, hij lijkt op weg naar zijn eerste Grand Prix zegen op dit moment. Er staat op dit moment derde, ook in de tussenstand, voor het wereldkampioenschap. Maar er zijn nog elf ronden te rijden. Er kan dus nog van alles gebeuren hier op dat circuit... Waar het zo heel spannend is. Griekenland is nog niet de euro uit. En dus ook nog niet uh, bij de Europese kampioenschappen weg. Want ze doen uh, gewoon mee bij beachvolleybal. Maar uh, de Nederlandse koers ligt geloof ik hoger. Lars keer. Ja, ik denk dat als we het uh, inderdaad gaan vergelijken. Dat uh, de Nederlandse uh, financiën er een stuk beter voor gaan. Het is 10-5 in het voordeel van Keizer en van Iersel. Dan nou, zei Sanne Keizer het al gisteren. Eigenlijk dat slechte weer in Scheveningen. Dat is in ons voordeel. Want ja, die Griekse vrouwen. Die zijn natuurlijk alleen maar prachtig mooie mediterrane zon gewend. Die kunnen volgens mij helemaal niet in dit weer spelen. Nou dat is dan de Nederlandse nuchterheid. En de Nederlandse uh, uh, goede bescherming tegen de kou. Die ervoor zorgt dat Keizer en van Iersel uh, opdreef zijn in deze wedstrijd. Ik moet zeggen vooral van Iersel. Heeft het spel van de Grieken ontzettend goed door. Weet exact. Waar het blok uh, komt te hangen, weet exact waar ballen gespeeld moeten worden. Ze heeft al een aantal uh, goede ballen van de, uh, het zand af kunnen houden. En daarmee uh, Keizer en Van Iersel in de race gehouden ook. Want uh, aan het begin van deze set was er een kleine voorsprong. Maar je zag vooral bij Keizer even wat aarzeling bij bepaalde ballen. Bij bepaalde ballen. En uh, het weer is ook al niet zo best geschreven. Ik. De lijn is nu volgens mij ook nog helemaal weg. Ja, is ook helemaal weg. Gaan we naar Frankrijk, is nog veel verdere lijn. Maar die doet het volgens mij wel, uh, Joris van den Berg. Hè, want uh, die zit bij het criterium dauphiné Libéré Met misschien wel wat tijden hè, bij, de, bij de proloog. Op dit moment wordt steeds duidelijker en heel erg duidelijk dat de tijd van Luke Durbridge erg goed is. En ook onder betere omstandigheden is gereden dan uh, wat David Miller heeft ondergaan de afgelopen zeven minuten. Want de specialist komt ook niet aan die zes minuut 39 van de 21-jarige Australisch kampioen tijdrijden. En dan is het bijna op hoor. Er moeten er nog vijf van start gaan nu. En die is net vertrokken. Chavanel, Poort en Luis Leon Sanchez hebben hun best gedaan om die tijd van Durbridge onder vuur. Te nemen. Ze kwamen allemaal een seconde of acht tekort en zaten na mee, bijvoorbeeld in de buurt van de tijd van Rob Ruig. Die heb ik nog niet genoemd. Die zit maar een seconde achter Westra. Westra is dus de beste Nederlander. Zit net buiten de top 10 nu. En Ruig heeft het dus uitstekend gedaan. Maar zij reden allemaal een beetje vroeg op de dag. Toen het allemaal nog wat beter toeven was in de Grenoble. Toen het nog niet regende en zo somber was als het daarna werd. En de rest van de renners, zeker ook de mannen die nu starten, rijden een beetje met de angst op het lijf. Want natuurlijk wil je hier niet onderuit we gaan over drie... En een halve week begint namelijk de Ronde van Frankrijk. En alles hier is gericht op die ronde. Hier ga je je voorbereiden op die grote wedstrijd. Met maandag en woensdag een massasprint. Dinsdag een dagje voor de aanvallers misschien. En dan donderdag een tijdrit van 53,5 kilometer. En dat is precies zo lang als de grote gevreesde tijdrit... op de ene laatste dag van de Ronde van Frankrijk. 19 juli. Vrijdag, zaterdag, zondag klimmen geblazen. En dat is iets voor de man die nu met een vrij somber bleek gezicht van start gaat. Dennis Menshoff. Oud kopman van Rabobank, nu rijdend voor Katsusha. En ook Andy Slek is op het parcours met een smal, strak koppie. Hij moet zich maar eens gaan laten zien zo langzamerhand. Andy Slek. hij heeft buitengewoon weinig koersdagen achter zijn rug. En het wordt tijd dat hij zich gaat tonen met de ronde van Frankrijk in het verschiet. Nog enkele mannen aan de start. Dat zijn Van den Broek, Bruikovic. Moanaar en ten slotte Bradley Wiggins. En de beste tijd is nog altijd in handen van die jonge Australiër Luke Durbridge. Radio 1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 De Belgische en Nederlandse politie hebben gisteravond twee Fransen aangehouden... na een wilde achtervolging. Toen agenten hen bij Breda wilden controleren op drugs... vluchtten ze richting België. Later reden ze weer met hoge snelheid terug naar Breda. Uiteindelijk gingen ze er te voet vandoor... waarna ze werden gevonden door de politie. En bij een bomaanslag in Nigeria zijn volgens het persbureau Reuters... zeker twaalf mensen omgekomen. De bom ontplofte bij een kerk in het noorden van Nigeria... Volgens het persbureau lukt het een zelfmoordterrorist... om met een auto een controlepost te passeren. En daarna reed hij de kerk in en ontplofte de bom. En dat zijn de hoofdpunten. Radio, NOS, op NOS Radio, de drie minuten over, half drie. We gaan weer beachvolleyballen. Keizer en Van Iersel al dan niet op weg naar de Europese titel, nou, het ziet er heel goed voor ze uit. Het is 13-9 in het voordeel van het Nederlandse koppel. De Griekse vrouwen proberen wel van alles terug te doen. Maar het is Sanne Keijzer die op dit moment haar blok heeft gevonden. En ervoor zorgt dat uh, de Nederlandse vrouwen goed op voorsprong uh, staan. En de Griekse vrouwen er niet doorkomen. Dan is er nu een technische fout van Marleen van ze heeft de bal twee keer geraakt, wordt afgeverboten. De voorsprong is goed, is, derde, is drie punten. Maar de Griekse vrouwen zijn nog niet klaar. Het kan zijn dat Nederland het nog moeilijk kan krijgen gaat krijgen in deze set. Als Tatsani aan de service komt, die is veel te zwak. Dan moet Sanne Keizer dat afstraffen. Doet dat niet, kan net niet bij de bal. Waardoor ze tegen een blok opgaat. En zo wordt de voorsprong van de Nederlandse vrouwen kleiner. En hier is er nog wel hoor. Twee punten. 13-11. Van Sanne Keizer naar het dorp waar ze bijna allemaal keizer heeten. Volendam tegen de Limburg Lions. Dankwielaar. Ik zit even door het lijstje te kijken, maar ik zie er niet één bij staan. Nee, uh, uh, dat bal niet, hè? Maar al die scheders. mensen die zingen op de tribune, niet te kijken, hoor. <laughs> ja, ja, dat, dat ongetwijfeld. Want die zijn allemaal fan. En ze zingen luidkeels. Dat is ook logisch, want ze staan voor in Volendam. Na 25 minuten. Oeh, bijna is er nog maar één doelpuntverschil. Maar een prachtige redding van Martijn Kapel. Die zorgt ervoor dat het er nog altijd 7-5 is in het voordeel van Volendam. Dat nu weer in de aanval mag gaan. En ik vind het knap hoor dat Lions gewoon in de buurt blijft. Dat heeft ook te maken met knap keeperswerk. Aan de andere kant van Thijs van Leeuwen. Die heeft al heel veel hele mooie stops gemaakt. En daarmee voorkomen dat Volendam veel verder is uitgelopen dan waar ze eigenlijk... de ja, ze hadden daar wel degelijk de kansen voor. Al drie tijdstraffen gezien bij Lions. Dus drie overtal situaties waar Volendam niet van heeft weten te profiteren tot nu toe. Dat is ook wel opvallend. En dus moeten ze het nu doen als ze weer gewoon zes tegen zes staan. Kijk uit de tweede lijn het schot. Via de paal weer een keurige redding in eerste instantie. Van Thijs van Leeuwen via de paal blijft de Lions dan weer overeind. En dan moet Vernooy het aan de andere kant gaan doen. Die maakt even de schijnbeweging en vervolgens komt de overtreding waardoor het doelpunt van Lions niet doorgaat. Er blijft slechts een uh, vrije bal over. Maar die zal niet rechtstreeks richting het doel van Kapel gaan. Er zal weer een aanvalopbouw komen van Lions. Lions, ik heb het al gezegd, die moet aan het elastiekje blijven hangen. Volendam nerveus weten te krijgen. En dan uiteindelijk stiekem de Nederlandse titel ergens vandaan weten te toveren aan het einde van deze wedstrijd. Ze zijn het aan het doen op dit moment, Lions. Want ze zijn nog in de buurt van Volendam. Het is 7-5. 7-5 dagen gaan we het hebben over golf. Want in Vlaardingen wordt dit weekend de Dutch Ladies Open Golf. Het grote Nederlandse vrouwentoernooi, zeg maar, rouwen, jaarlijks. Rachna Niemeyer volgt dat toernooi en kijkt vandaag natuurlijk ook naar de slotronde. Inderdaad, de slotdag van drie dagen golven op golfclub Broekpolder bij Vlaardingen. Een Spaanse gaat momenteel aan de leiding afkomstig uit Pamplona... in het noorden van Spanje, haar naam is Sicanda en ze debuteert dit seizoen eigenlijk op de Europese Tour voor vrouwen. Ze is nog redelijk onervaren, wel een goede track record als amateur... maar op proefniveau wacht ze nog op haar eerste overwinning. En die zouden dus vanmiddag best eens kunnen komen. Deze Siganda begonnen met zes slagen onder par... en Davy Claire Schrevel, de Nederlandse, op drie slagen onder begonnen. Een verschil van drie het voordeel dus van de Spaanse... maar een prima start van Davy Claire Schrevel... met twee birdies op de eerste vier holes, twee slagen... Onder het baangewilde En dat betekent dat ze goed meedoet voor de overwinning. Er is nog een heel groot gedeelte van de ronde af te werken, zeker twee derde. En dat betekent winstkansen misschien wel voor een Nederlandse. En dat zou mooi zijn, want dat gebeurde voor het laatste 1994, toen Miss Weijma in Groesbeek de beste was. En dat was een hele andere tijd voor de Ladies European Tour. Het is allemaal veel professioneler geworden. De bedragen die er te verdienen zijn, zijn stukken omhoog gegaan. En mocht die Spaanse winnen, dan gaat zij er met een check van duizend euro. Hoe is het dan met die andere Nederlandse... die hier overal op de billboards te vinden is? Christel Bouillon. Aan het einde van haar tweede ronde gisterenmiddag wat problemen. Iemand die een foto maakte waar ze last van had. Iemand die zijn telefoon af liet gaan... waar dat eigenlijk niet had gemogen. In de baan namelijk een doodzonde... En dat kostte haar, naar eigen zeggen, toch de nodige slagen. Zij staat op achterstand op zes slagen van de leidster. En het is maar zeer de vraag of ze nog serieus in de buurt kan komen van de overwinning. Het lijkt erop voor niet. Siganda bovenaan op dag drie, de slotdag van dit toernooi. Met David Claire Schrevel, keurig netjes begonnen. Speelt veel in Amerika, daar komen we straks nog wel even over te spreken. Maar zij doet mee voor die check van bijna 40.000 euro.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 ze zijn er heel, heel blij mee. Natuurlijk, het grote toernooi van dit jaar, dat zijn de Olympische Spelen. Daar zijn Keizer en Van Iersel al voor geplaatst. Maar ook deze overwinning is heel erg mooi. Dit is de Europese titel voor Keizer en Van Iersel. Zij winnen de tweede set met 21-11 maar liefst. Het Griekse koppel had niks in te brengen. En Keizer van en Van Iersel gaan met een heel, heel goed gevoel naar Londen, naar de Olympische Spelen. We gaan weer naar de grote motoren van Hans van Lozenhoort. Top 3 had je dicht bij elkaar Hans. Ja, de top 2 is het ondertussen geworden. Want Pedroza en Lorenzo hebben toch iets afstand genomen van Dovizioso. Die op zijn beurt weer een seconde voor ligt op de duurlerende Casey Stoner. Die duidelijk een probleem heeft hoor. Want anders had hij wat verder naar voren gezeten. Hij knokt met Kel Crutchlow. Maar aan de kop van het veld geeft die Lorenzo geen millimeter ruimte. Dat deed Pedroza net. Die maakt een hele kleine wheelie. Het voorwiel komt even los. Hij verloor wat momentum. Hij verloor wat snelheid. En hup, Lorenzo straks zijn motorfiets ernaast. En gaat weer aan de lijn had er een paar keer zitten prikken. Links ernaast, rechts ernaast. Hij kon er niet langskomen bij zijn landgenoot. Maar ja, nu is dat dan wel gelukt. Hij wil deze wedstrijd zo graag winnen. Gorgo Lorenzo. Kijk, hij komt niet uit Catalonië. Hij komt uit Mallorca, terwijl Pedroza uit Sabadell komt. Dat is een echte Catalaan. Maar Lorenzo woont wel in Barcelona. Hij heeft een appartement van waaruit hij de hele wereld bestrijkt. Deze wedstrijd wil hij winnen. Te meer omdat hij weet dat zijn grootste concurrent Casey Stoner heet. En die gaat vandaag veel punten inleveren. Want de Honda van Stoner rijdt niet optimaal. Hij heeft wat problemen met de wegligging. Hij heeft al een paar keer zich verremd. Het zit gewoon niet lekker. Op dit moment op de vierde plek. Het is maar de vraag of hij die, die vast weet te houden. Want de Engelsman Kel Crutchlow. Toch een beetje de revelatie van dit seizoen. Afkomstig uit de Superbikes. 26 jaar oud. Hij woont in Coventry. Hij doet het uitstekend in zijn tweede seizoen in de MotoGP. Hij bedreigt... Casey Stoner. Er zijn nog vier ronden te gaan op het circuit van Catalonië. En de strijd is nog zeker niet beslist. En de strijd is ook nog niet beslist bij het handbal. Frank Wielaar, hoe is de stand? Het is 8-7. En dat betekent dat Lions weer één stapje dichter bij Volendam is gekomen. Dat had te maken met een tijdstraf voor Matthijs Fink. Dus Volendam even met een mannetje minder op het veld. Uitstekend van geprojecteerd uit de tweede lijn door Marco Vernooy. Die uh, de aansluitingstreffer maakt. En nu moet uh, Volendam dus vlakvoerders, we zijn 29 minuten onderweg, ervoor zorgen dat de marge weer wat vergroot wordt. Maar of het nou nervositeit is of dat die keepers echt zo geweldig zijn vandaag. Ik weet het niet, maar uh, 8-7 is echt een hele beroerde stand bij handbal uh, bij de rust. Dus uh, ja, dat zijn gewoon veel te weinig treffers. Veel minder dan je gewend bent. Om maar even te refereren aan de standen die we eerder gezien hebben in deze finale serie. 28-31 en 38-36. Dat zijn normale eindstanden. Nou we zijn nog lang niet halverwege dat soort scores. De laatste tellen, Lions, nu in de aanval. Zouden ze zelfs nog tegelijk maken kunnen produceren voordat we hier gaan rusten. Ze gaan het wel proberen met nog een paar tellen op de klok. De allerlaatste aanval moet nu zo wel geschoten gaan worden. En dan uh, vergeten ze eigenlijk te schieten nog die laatste aanval. Je zou denken van jongens je weet toch wat de tijd is. Maar ze spelen van de klok af. Hadden echt geen idee hoeveel tijd er nog te spelen was. Niemand heeft het blijkbaar kunnen verstaanbaar, verstaanbaar kunnen maken met al die toeters hier in de hal. En dus is het ineens 30 minuten. Er staat nog steeds 8-7 op de klok. En heeft Lions in ieder geval één serieuze kans gemist om ze in Volendam nerveus te maken. Maar geloof me, nerveus zijn ze in Volendam Want 8-7. Bij de rusten had hier totaal niemand op gerekend. Hier dacht iedereen gewoon, wij gaan hier de landstitel weer opwijzen... en er een mooi feestje van maken. Het kan nog, maar het wordt lastig tegen Lions. Het is 8-7 bij rusten. We gaan weer tennissen in Parijs, Mark Brasser. Want je vertelde in de vorige flits dat er beide nummers 1... Azarenka bij de vrouwen en Djokovic bij de mannen... toch ja, een klein beetje problemen hadden. Of zelfs wat meer dan problemen. Wat meer dan uh, problemen inderdaad Tom, Grote problemen zelfs. Vooral uh, Novak Djokovic. Hij speelt tegen Andrea Seppi op het centercourt. De eerste set uh, 6-4 in het voordeel van de Italiaan. Djokovic kwam een break achter in de tweede set. Het werd 5-4 voor Seppi. Die serveerde toen voor een 2-0 voorsprong in sets. Maar ja, je bent pas echt een grote als je het ook kan op de momenten dat het erom gaat. Het werd 30 gelijk in die game. Een slecht punt van Seppi. Hij verloor de rally van Djokovic. Terwijl hij in deze wedstrijd veel beter is in de rallies. Hij maakt veel minder onnodige fouten. De Italiaan maar op 30 gelijk maakt. Die dan zo'n onnodige fout. Het werd breakpoint voor Djokovic. Er kwam een goede eerste service van Seppi naar buiten. Djokovic met een moeilijke return. Seppi kon inkomen. Maar miste toen ze voor en terecht door. De bal ging ver uit. Dat betekende de break. En dat betekent dat Novak Djokovic nog leeft in de tweede set. Het is 5-5. Maar makkelijk gaat het zeker niet voor de nummer 1 van de wereld. Djokovic op jacht naar de titelier in Parijs. De enige titel die hij nog niet wist te winnen. Ja, en als Djokovic, maar dan lopen we wel heel ver op de zaken vooruit. Als hij deze titel hier wint in Parijs. Ja, dan heeft hij alle vier de de titels heeft hij in handen. Wimbledon vorig jaar, daarna de US Open, Australian Open begon hij dit jaar. Ja, en Roland Garros, Roland Garros zou zijn vierde op één volgende Grand Slam titel kunnen worden. Maar dan zal hij wel beter moeten gaan spelen dan dat hij nu doet. Want hij heeft het ontzettend moeilijk en nogmaals gezegd, die Andrea Seppi is in de rally gewoon beter dan Djokovic. Goed, dan naar Lenglen, daar speelt Victoria Azarenka, de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen. En ook zij heeft het ontzettend moeilijk. Eerste set, 6-2 in het voordeel van Dominika Tsibulkova uit Slowakije Azarenka stond achter in de tweede set, heeft het inmiddels teruggehaald tot 5-5. Ja, het is zo'n vrouwenpartij, zeg ik, met, uh, wel met alle eerbied, maar het, het, het gaat weer alle kanten op. Af en toe uh, fouten van beide kanten, niet een heel hoog niveau. Het is of een score of een bal fout worden, dat Aranske Rus net al zegt over haar partij van gisteravond. Dat zie je dus wel bij de vrouwen. Maar goed, net als Novak Djokovic leeft, dus ook Victoria Azarenka nog een set achter. En in de tweede set 5-5 tegen Dominika Tiburkova. Oh, Hans van Lozenoord met de Grand Prix. De grote mannen bijna binnen al, Hans? Ja, bijna binnen. Het is niet gaan, uh, het is niet gaan regenen. We zitten in de laatste ronde. En uh, Jorge Lorenzo ja, die heeft de wedstrijd in zijn zak, hoor, Echt fantastisch, zoals die... Uh deze race heeft gereden. Heel gecontroleerd, aangevallen op het juiste moment. Zich ingehouden, ook op het juiste moment toen hij wist dat hij geen kans had. Lorenzo op de fabriek Yamaha. Hij weet dat hij iets te kort komt qua topsnelheid ten opzichte van de Honda van Pedrosa. Maar hij maakt dat in de bochten goed. En dat kan natuurlijk alleen als je zeker weet dat je banden ook de hele race het tempo kunnen volhouden. Want juist in de bochten hebben die banden zo vreselijk zwaar te verduren. En ja, de, de bandenfabrikanten maken ook speciaal voor dit circuitbanden die aan de ene kant wat harder zijn dan aan de andere kant. Heeft allemaal te maken met het aantal bochten naar links en naar rechts. Want dat is natuurlijk van doorslaggevende invloed op de slijtage. En dan het duel om de vierde plaats. Op dit moment bezig. Kel Crutchlow is langs Casey Stoner gegaan in de laatste ronde. Casey Stoner, de wereldkampioen in de MotoGP. Moet de Engelsman voor zich dulden. Dat is een enorme verrassing. Daarmee zou Crutchlow als Yamaha-rijder punten wegsnoepen uh, voor de neus van Stoner. En nu op dit moment komt Lorenzo over de streep. Hij wint de grote prijs van Catalonië. Pedroza wordt tweede. Daar staat natuurlijk ook Wilco Zelenberg, de Nederlander, te juichen. Op de derde plek Dovizioso, vierde Casey Stone en toch vijfde Kel Crutchlow. Op de zesde plek is het Alvaro Bautista. Het is Dovizioso die nog net de derde plek op het podium pakt voor de neus van Stoneweg. Zijn eerste dit seizoen voor de Italiaan overgestapt van Honda naar Yamaha. En toch met succes. Zesde wordt Alvaro Bautista, zevende Valentino Rossi. En op de achtste plaats is het de Duitser Stefan Pradel. Gaan we weer wielrennen. Joris van den Berg, criterium Dauvinet, Libere. Kunnen we iets zeggen over de grote mannen, hoe ze zich laten zien? Daar kunnen we alles over zeggen. Het werd nog eventjes heel spannend. Die Durbridge, Australisch kampioen, tijdrijden. 21 jaar, heeft 2,5 uur aan de leiding gestaan in deze proloog in Grenoble. 5,7 kilometer met zijn tijd 6,39. Toen Bradley Wiggins eraan kwam, gevreesde Brit. De laatste man op de startlijst, een van de topfavorieten hier voor de eindzegen. Hij kwam eraan met wapperende bakkenbaarden. Een knokige lange tijdrijder is het. Hij kan dit als geen ander als hij in topvorm is. En hij kwam, Wiggins, één seconde te kort om Durbridge te verslaan. Dus de overwinning gaat vandaag naar de Australische specialist Durbridge. Eén seconde erachter, Wiggins, drie, Griffcrow, vier, Baredo van Rabobank, Spanjaard, knap, zeven, nog een Rabobank... Een Duitser, Martens, ook goed gedaan. En 9. Cadel Evans. Hij doet zeer goede zaken, net zoals Tony Martin, die wordt vijfde. En natuurlijk Bradley Wiggins. Eigenlijk doet alleen heel slechte zaken en die slek. Want die verliest op Bradley Wiggins vandaag in dit tijdritje 26 seconden. Maar goed, het is een lange wielerweek. Met daarin dus is het wat sprintwerk en aanvalswerk. Dan een lange tijdrit en dan drie flinke bergetappers daarin. Beste Nederlanders van de dag is Luwe Westra. Hij wordt twaalfde met die zes. 46 en is daarmee twee posities en één seconde beter dan de verrassend sterk acterende Rob Ruig. 6'47 voor hem. De Dauphiné Libéré is begonnen. En het gaat pas echt beginnen aanstaande donderdag met die tijdrit over 53,5 kilometer.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 Little Talks of Monster and Man. Ze komen uit IJsland. We gaan het hebben over het voetbal. Want het Nederlands elftal stapt natuurlijk toch nog wel met een redelijk goed gevoel. Het vliegtuig in richting Polen. De Uitzwaai wedstrijd in de Amsterdam Arena werd gisteren met 6-0 gewonnen van Noord-Ierland. Na een toch wat moeizame oefenperiode kon Nederland de ruime overwinning goed gebruiken. Maar bondscoach Bert van Marwijk blijft zoals altijd realistisch. Nou, je moet niet uh, in de waar raken als je een keer verliest of een paar keer verliest en niet zo goed speelt. Maar je moet ook niet in de waar raken als je met 6-0 wint van Noord-Ierland. Want was natuurlijk geen geweldige tegenstander. Maar wat ik wel vind is dat we de laatste drie wedstrijden wel gegroeid zijn. Het wordt wel langzaam beter. Dat voelen de jongens ook. En dat heb je vandaag ook kunnen zien. Ondanks het feit dat je altijd realistisch moet blijven. En zeg je dan, ben blij dat we met 6-0 een uitzwaaiwedstrijd kunnen afronden? Of zeg je, ik had liever een tegenstander gehad waar ik wat meer tegenstand zou hebben gehad? Ja, dat is heel moeilijk. Dat heeft ook weinig zin om erover na te denken, want het is gebeurd. En... Ik ken jou een beetje en ik geef dan mijn antwoord, dat laatste. Ja, nou ja, dat, dat, dat denk ik ook, ja. Want dan heb je er wat aan. En nu kun je zeggen, ja, je hebt Vlaar laten spelen en Willems, maar die zijn niet getest. Nou, je ziet altijd wat. En uh, het is ook moeilijk om tegen een, een tegenstander die zo massaal verdedigt... om toch de snelheid in het spel te houden. En, en, uh, en snel te blijven omschakelen. En het toch uh, over het algemeen simpel proberen te houden. Ik denk dat we dat, dat we dat vrij behoorlijk gedaan hebben. En, en daar, daar zie je toch vooruitgang in. De jongens voelen dat ook. En aan de andere kant, het is ook wel eens een keer lekker om met 6-0 te winnen. Zeker een week voor het EK, dat geeft ook een goed gevoel. Ja, ik zie iedereen met een grote glimlach naar binnen lopen, dus daarvoor is het belangrijk. Ja, maar ze, dat doen ze wel, maar ze zijn ook heel realistisch. En dat ben ik ook. Dus dat, iedereen weet wel dat we aardig gespeeld hebben. Maar dat ook het niveau van de tegenstander niet hoog was. Weet je er nou uit? Dat je zegt, die, die wedstrijd tegen Denemarken, dat duurt nog een week. Maar eigenlijk weet ik het al wel. Ja, maar weet je, ik weet het bijna altijd na de laatste wedstrijd al wel... voor de, voor de eerstvolgende wedstrijd. Maar alleen iedereen denkt dat, dat als ik zeg ik ben eruit... dat dan de, de opstelling voor de eerstkomende drie wedstrijden al vaststaat. Nou, dat is natuurlijk niet zo. Maar voor de eerste wel, dus min of meer? Nou, dat, dat, dat begint wel duidelijkere vorm aan te, aan te nemen, ja. Um, nog één dingetje. Huntelaar heeft gezegd, uh, wat dingen gezegd over dat gesprek dat hij met jou heeft gehad. Uh, wat vind je daarvan dat hij dat naar buiten gebracht heeft? Nou, ik, zo, ik weet niet wat hij uh, aan vertrouwelijke dingen naar buiten gebracht heeft. Volgens mij niets. Nee, niet aan vertrouwelijke dingen, maar wel dat er een gesprek is geweest. En uh, dat hij daar teleurgesteld over was. En dat hij zegt, ik had het gevoel dat het al vast stond. Ja, maar kijk, een speler mag teleurgesteld zijn. Een speler moet zelfs teleurgesteld zijn. En uh, ik ga niet in op, uh, op de inhoud van het gesprek. Ik heb uh, Klaas gevraagd uh, om bij me te komen. Om hem uit te leggen uh, waarom hij vandaag niet meedeed. En uh, that's it. 6-0, een grote glimlach en uh, het vliegtuig in. Maandag, Redelijk, he? Een redelijke glimlach. Een redelijke glimlach dus bij de Bondscoach. Maar er waren de afgelopen week toch flink wat twijfels over het Nels Elftal. Dat was ook aanvoerder Mark van Bommel niet ontgaan. Toch zijn ze bij Oranje daarvan overigens niet erg onder de indruk. Wij hebben ons daar niet zo druk. om. We hebben wel af en toe even gezegd wat we ervoor vonden. Het is niet zo dat wij uh, nu uh, vinden dat wij het gelooxenstraft hebben. In tegendeel, wij tegendeel, we hebben vandaag ook puntjes van kritiek gezien. Daar gaan we weer aan werken en, en volgende week begint het EK. Volgende week begint het EK. Van Bommel heeft overigens wel een verklaring voor het wat mindere spel van Oranje... in de oefenwedstrijden tegen Bayern München, Bulgarije en Slowakije. Want hij denkt dat veel spelers ook gewoon moesten omschakelen bij Oranje. Heel veel spelers spelen in andere competities, waaronder ik zelf ook. En daar is de trainingsintensiteit en de wedstrijdintensiteit... en de manier van spelen heel anders... Dan zoals wij, die hier, eh, zoals wij hier bij Niels Zelda willen spelen, op de manier hoe we bij Niels Afton spelen, is heel anders als bij AC Milan, is heel anders als bij Manchester City, is heel anders als bij Inter. Dan eh, wil je natuurlijk heel erg goed voetbal en die wedstrijden winnen, maar als dat niet gebeurt en je krijgt dan kritiek, ja dan vind ik het wel heel erg jammer. En de eerste die kritiek geven op onszelf, dat zijn we zelf. Gisteravond was er overigens minder reden voor kritiek. Dat is zeker ook wel te danken aan de zwakke tegenstand van Noord-Ierland. Maar Wesley Sneijder vindt het, het belangrijkste winstpunt dat Nederland zijn eigen spel wist te spelen. Je kan ook zulke tegenstanders uh, treffen en, en uh, uit, uit je, je systeem gaan spelen en, en gek gaan lopen doen. En, en misschien met hakken over de sloot winnen. En Ik denk dat we nu door, door juist ons spel te blijven spelen hè, met snelle uh, openingen naar de zijkant, uh, kort combinatiespel, wat we willen. Uh, druk zitten bij balverlies. Uh, dat hebben we denk ik allemaal perfect uitgevoerd. En ook al is het natuurlijk, dat weten wij ook wel... dat het niet de beste helft al is waar we tegen speelden... met alle respect voor de Noord-Ieren. Maar ja, we, hebben, we zijn wel uit de discipline zijn, blijven spelen. En dat is wel denk ik het meest positieve vanavond. de avond. Mooi positieve van de avond. Morgen vertrekt het ons dus naar Polen... waar het toernooi zaterdag begint met de wedstrijd tegen Denemarken. En dat geeft Robin van Persie in ieder geval het gevoel... dat het nu echt gaat beginnen. Ja, natuurlijk, het gaat nu uh, echt beginnen... We gaan er nu naartoe. Ik vond Hondelo ook echt prettig, moet ik zeggen. Maar uh, nu komt het steeds dichterbij. En uh, dat is ook wel fijn, hoor, moet ik zeggen. Omdat je natuurlijk, je hebt vrij lange voorbereidingen gehad. En uh, nou, het is ook wel fijn dat het die echt aftellen is. Joris Matthijsen speelde gisteravond niet tegen Noord-Ierland... vanwege een hemstringblessure, maar hij is er waarschijnlijk wel bij... in de wedstrijd tegen Denemarken. Hij is weer fit. De verwachting is dat hij dinsdag of woensdag aansluit bij de groep. We gaan weer handballen met die magere ruststand. Weinig goals voor de rust, maar wel heel spannend. Frank Wielaert. En Het is nog spannender geworden, want de eerste vijf minuten na rust... bleef ook zonder doelpunt. Dat had alles te maken met prima keeperswerk van Martijn Kapel... Die uh, ook na rust uh, zijn ploegen in ieder geval in de wedstrijd houdt. Een paar goede kansen gemist door Lions. En dus 8-8 op dit moment de stand. Aan de andere kant Volendam nauwelijks echt serieuze kansen gehad. En wat je voor rust zag is eigenlijk na rust gewoon doorgetrokken. De basis uh, 6 die Volendam normaal opstelt. Die zijn razendsnel doorgewisseld in de eerste helft. In de tweede helft uh, zagen we ook Joey Duin bijvoorbeeld, die normaal toch basis staat. Niet beginnen en zijn eerste balcontact toen hij eenmaal in het veld stond... was dat hij de bal kwijtraakte. Hij kreeg hem niet onder controle. Terwijl er toch gewoon een simpele bal de breedte in was. Kortom, Volendam zit niet in de wedstrijd en Lions wel. En dat leidt na zes minuten narust tot een 8-8 tussenstand. Vervolg van dit en de beachvolleybalfinale bij de mannen met Nederlandse inbreng. Allemaal in het volgende uur is ook de ontknoping. De twee nummers, één van de plaatsingslijst in de problemen op Roland Garros. En langs de land.